Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek en Jos Palm. Goedemorgen. Dit is OVT. Dit keer weer live vanuit Café Desmet in Amsterdam. Met vandaag de zesde aflevering van Toko van Dis. Een radioserie van acht delen... gelijklopend aan de televisieserie Van Dis in Indonesië. Vanavond gaat het in de televisieserie over de verloren taal. En Adriaan van Dis is al aangeschoven. Even kort, Adriaan, wat wordt bedoeld met die verloren taal? Ik ben bang dat het gaat om het Nederlands... dat nog hier en daar gesproken wordt. Wat vroeger kennelijk een taal was om bij te horen, want nog een heel klein groepje mensen... die dicht bij het gezag stonden, de elite misschien wel... Uh, spreekt het en komt ook nog elke zondag bijeen in de Emanuelkerk... Uh, in Jakarta, luistert naar een dominee die zij niet verstaan. <Gelach> maar ja, aandoenlijke mensen, waar ik veel... Uh, ja, nou, van Hield is een groot woord, maar waar ik me ja, wonderlijk bij thuis voelde. En dan ook nog een keer een verloren taal... Rare Maleise woordjes uit mijn jeugd, uit het repatriantenhuis, die ik herkende. en die bij mij verloren waren en plotseling naar boven kwamen. En wij we weer katapulteerden niet naar het moderne Indonesië, maar naar het Indië dat in Nederland ligt. Ja. Nu, nu weten we dat jij in, in wat voormalige gebieden hebt rondgelopen. Ja. waar het Nederlands gesproken werd in, ja. in koloniale gebieden: ja. Zuid-Afrika, Suriname wellicht, Antillen, nu Indië. Waar wordt het mooiste Nederlands gesproken? In Suriname. En verklaar u nader? Uh, omdat het nog niet aangetast is door uh, de, de Gooise moderne toon en vocabulaire. Dus daar gebruikt men het woord parmantig nog. Uh, en daar hebben mensen hernhutter onderwijs gekregen. Maar wat ze ook doen is een beetje die wonderlijke verbastering... waar mijn vader ook last van had. Die zei nooit het bevreemd mij. Die zei altijd het ontvreemd mij. Uh, iets te goed les gehad en soms niet opgelet. Uh, zo heb ik eens dus in de schoolklas toegesproken in Suriname... waar de, het hoofd der school mij in de afloop bedankte... en mij zei dat ik een grappige jas was. Zo. <lacht> nee, maar het is helder. Ja. Uh, dit is 1-0 e voor Suriname. En misschien e dat we aan het eind van de uitzending tot een andere conclusie komen... Maar... Maar voorlopig is het meer dan 1 voor Ja, We gaan het er straks over hebben over die verloren taal in Indonesië. Um, bijvoorbeeld ook over de vraag waarom iedereen in India Engels spreekt... en vrijwel niemand dus nog in Indonesië Nederlands. Uh, Adria van Dis krijgt dan versterking van maar liefst drie andere gasten. Lisbeth Dolk, oud-docent Nederlandse taal in kolonia koloniale literatuur. Onne van Engelenhoven, gespecialiseerd in taal en cultuur in Indonesië. En Siska Patipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Patipilooi, moet ik zeggen. Patipilooi. Dat is goed, hè? Zij heeft zelf nog Nederlands taalonderwijs gehad in de koloniale tijd. Maar nu eerst een paasonderwerp natuurlijk. We beginnen met een fragment om even goed in de sfeer te komen. Denken Jezus met een baard en lang haar? Maar misschien was hij wel klein, misschien was hij wel heel dik. Nou ja, in die tijd denk ik niet. Uh, dus dat gaat niet op, die vlieger. Ik heb de Bijbel nooit gelezen. Maar uh, dat hij ooit heeft gezegd toen hij werd gekruisigd... Uh, vergeef het ze. Het zijn maar mensen. Maar wat doe ik dan met Jezus? Ja, zo vieren we tegenwoordig de Spasen met een groot live spektakel... dat afgelopen Witte Donderdag te zien was op de nationale televisie. 1,7 miljoen mensen keken ernaar. Uh, en er viel natuurlijk ook heel wat te beleven. De laatste uren van Jezus en het verraad... herverteld met de nieuwste popnummers en de grootste Nederlandse sterren. Danny de Munk als Jezus en Frans Bauer als Petrus. Ja, kortom, eigen tijd, Pasen en... Uh... Net alsof het zo gepland is, verscheen deze week in de week van de Passion... want dat is natuurlijk nu de week van de Passion en niet meer de week van Pasen... verscheen in deze zogenaamde Goede Week de Week van Pasen... een even verrassend als mooi boek, ik hou het even omhoog over de wederkomst van Christus op aarde... waar we nu al 2000 jaar op wachten. Een even mooi als verrassend boek... geschreven door de historicus en mediafist Piet Leupen... die hier natuurlijk ook aan tafel zit... over hoe het vroege christendom keek en naar de verlossen... en hoe dat 2000 jaar later is veranderd. En om maar heel simpel te beginnen, Piet Leupen... Um, je woont tegenwoordig in België... maar daar kan men ook de Nederlandse televisie ontvangen. En ik ga er gewoon aanstond vanuit dat jij bij die 1,7 miljoen, dat jij daar één van was. Uh, van die kijkers naar The Passion. Wie lijkt nou meer op Christus? Danny de Munk of de man die in Jesus Christ Superstar Christus speelde? Op de historische Jezus? Jij, jij moet dat weten als historicus. Ja, mm. oh, oh, dus, dat is een moeilijke vraag. Ik uh, vond Danny de Munk wel iets weg hebben hoor, van, uh, van Jezus. Hij kwam niet onsympathiek over. Ik heb verder met. Uh, verbazing toch wel zitten kijken. Want het was voor mij een soort uh, muziekland Nederland... met een uh, slappe passiesaus eroverheen. En het meest heb ik me verbaasd eigenlijk over uh, dat, dat kruis... wat door Frerichs als een uh, processie... die toch door, door Frerichs als een processie werd aangemerkt... waarbij mensen inderdaad van de nergens naar nergens lopen met een lichtbak op hun schouders. Dat was, uh, heel, vond ik heel wonderlijk. En dan die Antoinette Radar, heet ze geloof ik. Die... Ja, Wij weten het ook niet precies. De, de heeft bedoel je? Ja. ja, deze dame die dan allerlei vragen stelde aan, aan de kruisdragers... die zo nodig getuigen moesten uh, dat ze christen waren. Soms ging het natuurlijk helemaal mis. Zoals er een bij die ontspoord, die ontspoord was. En die kreeg dus ook de camera onder zijn neus. Enfin... Het was, het was een, wonderlijk, een wonderlijk gebeuren... met enerzijds dus wel reminiscenties aan, aan hoe het misschien vroeger ooit geweest is... Ander. Zij is volstrekt anders, volstrekt nieuw. En ik heb daar ja, ook wel met plezier naar gekeken. Ja. Maar ik vond het ook wel gek. Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd of via tafel Adriaan van Dis toevallig. Want och, je weet maar nooit waar een schrijver naar kijkt. Ik, ik heb iets gemist. Ik had ook graag Jezus als dikke gozer. Ja. ja, Jezus klein en dik. Het zou zomaar waar kunnen zijn. Hè? Ik Jood, geloof dat, echt dat echt een, paar, een paar jaar geleden een, opnieuw een, een, een reconstructie van Jezus gemaakt is. En dat leek een erg lelijke Joodse meneer, bleek het te zijn. In ja, plaats. zijn hoofd is ja, het zijn nou hoofd. Nou, maar, ja. Dus ja. nu ligt nog? Ja, ja. Goed. Uh, Piet Leupen, het boek, de Vergissing van Jezus... het uitblijven van zijn koninkrijk en de gevolgen. Zo luidt de, de, de titel. Laten we bij het makkelijkste beginnen, maar meteen. Vergissing, hoezo? Ja, een vergissing, hoezo? Uh, er is natuurlijk in uh, het, uh, de eerste evangelieën vertellen uitvoerig... dat Jezus gezegd zou hebben dat nog in zijn generatie... het koninkrijk gods of het koninkrijk de hebelen, hoe je het noemen wil... dat het zou doorbreken... En het interessante is nu dat uh, de twee volgende evangelieën... Uh, dat zijn Johannes en uh, Lucas dat hij daar eigenlijk al een heel andere toon aanslaat, Die niet meer zo spreken over dat spoedig doorbreken van het koninkrijk. En dat heeft te maken met het feit dat die laatste twee evangeliën... later geschreven zijn dan de eerste twee. Ja, even, even bij benadering, de eerste twee ergens nou, 60, 60 na Christus. Ja, en de laatste twee na 70. En het Johannes-evangelie zeker 100 na Christus. Dus wat is er gebeurd? Waarschijnlijk hebben die twee laatste evangelisten... of de bewerkers van die tekst die hebben gemerkt dat die voorspelling van Jezus niet uitgekomen was. En hebben ze dus de, hun, het verhaal en de voorspelling van Jezus... moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Die zijn een beetje aan schadebeperking gaan doen. Jazeker, ja. dat hebben ze gedaan. En dat is dus door de vroege kerk is dat dus overgenomen. Maar even nog dat... Die vroege Evangelie en de terugkomst, de wederkomst van Christus. Even voor de duidelijkheid, dat betekent dus eigenlijk... dat iedereen wacht op zijn tweede terugkomst. Ja. ja want hij komt al één keer terug, dat vieren we... Uh, voor zover dat nog bekend is, dat vieren we dus vandaag. De wederopstanding. Ja. En dan zal hij nog een keer terugkomen. Ja, precies. En wat zou er dan precies gebeuren en hoe zou de wereld er dan uitzien? Wat, wat, wat hoort daarbij? Vertel. Nou, eens. De, wat is het programma? De, ja, de tweede komst zou dan uh, gepaard gaan met de vestiging van een duizendjarig Rijk. Uh, en dat duizendjarig rijk, daar zouden, uh, zou dan Christus dan eerst, samen met de goede heiligen. Dat wil zeggen die mensen die heel goed geleefd hadden. Die zouden dan opstaan uit hun graven. Die zouden duizend jaar zouden die dan met Christus heersen. En daarna, ja, daarna zou het pas echt gebeuren. Want dan zou een soort kosmische, kosmische toestand plaatsvinden waarbij goed tegenover slecht stond. Christus tegenover de duivel. En dat, je kunt de uitslag van zo'n situatie kunt wel een beetje raden. Hè? Dan We hebben een vermoeden. Ja. Precies. En dan zou uiteindelijk zou dan ja, het laatste plaatsvindt. Dus eer voor de goede volgorde, want dit is waar veel mensen natuurlijk altijd van ontzettend van in de war raken. Officieel is het zo dat Jezus komt terug op aarde, dan breekt het duizendjarig rijk aan. Ja. Uh, een prachtig rijk waar eindelijk de, uh, het, het leven mooi is op aarde. Ja, na, die, na die duizend jaar komt het laatste oordeel. Ja. En dan is het definitief geregeld. En dan is het definitief geregeld en afgelopen. En wat er dan gebeurt... Dan bestaat er ook geen geschiedenis ja, dat is meer. Dan de is de schootster... Maar dan zitten, we allemaal, dan zitten alle gelukkigen, gelukzaligen in de hemel. Zeker. En zekere, voor die tijd zitten ze duizend jaar op aarde. Ja, goed. Maar hadden ze dan ook een idee over hoe Jezus precies terug zou komen en of wij hem wel zouden herkennen? Nou, dat is altijd een heel groot probleem geweest. Uh, of wij hem zouden herkennen. Er zijn dus berichten uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, Sint Maarten. Die is uh, dus later natuurlijk een als heilige uh, de geschiedenis is ingegaan, dat Sint Maarten er iemand was die onmiddellijk Jezus zou herkennen als hij terug zou komen. Want wat had hij Sint Maarten al een keer meegemaakt, die had een keer meegemaakt, dat voor Hem verschenen was Jezus. En bij nadere beschouwing bleek dat de duivel te zijn. De duivel had zich dus als Christus vermomd. Nou ja, kijk, maar een heilige als Sint Maarten, die weet dat. Maar wij gewone uh, stervelingen, zondaars, wij weten dat niet. En we he, hebben wij. nu echt een probleem, want we zijn ja. nu afhankelijk van Philip Fridders. Precies. De, uh, Precies. Uh, maar goed, uh, even terug naar het verhaal. Hmm. Dit... Dit, dit, dit revolutionaire verhaal van Jezus... er breekt een duizendjarig rijk aan, dat, dat is nogal een verhaal. Ja. Dat, heeft dat, dat heeft ook te maken met de tijd waarin het geschreven wordt. Er is ellende in uh, Palestina, de Romeinen hebben het bezet. Heeft, daar heeft het mee te maken? Jazeker, want er is natuurlijk, het is een tijd waarin uh, uh, zowel bij... Uh, orthodoxe joden, als bij wat uh, liberale joden uh, de overtuiging heerst dat nog in hun tijd er een nieuw koninkrijk zal aanbreken, waar men verlost zal zijn van het juk van de Romeinen. Het begint eigenlijk al ongeveer 200 uh, uh, voor Christus, bij de komst van de Seleuciden. Dat zijn de opvolgers van uh, de generaals van Alexander de Grote. Die heersen dan al over uh, Palestina. En ja, uh, dan wordt het, worden de Joden onderdrukt. En dan begint al die verwachting, begint al op te komen... Dat, dat er een rijk komt, dat er een nieuw rijk komt... en dat rijk wordt op aarde gevestigd. En dat herhaalt zich dus onder de Romeinen. En dat betekent dus ook dat in die tijd, zo van 200 tot 150 na, 200 voor tot 150 na Christus. We zien dan ook dat het een tijd is met opstanden. Steeds opnieuw komen de joden in opstand tegen het, ja, wettig. Maar wat is wettig? Maar goed, tegen het gezag wat boven hen gesteld is. En dat leidt dus tot spanning, tot, ja, tot tot, tot vragen over het hoe en waarom. En we zien er ook regelmatig risjes Messiasen opstaan... die uh, vertellen dat ze, uh, zij het ei hebben uitgewonden in die zin. Voor Paas is dat natuurlijk heel toepasselijk. Yeah. Uh, dat zij, dat zij uh, het volk zullen leiden naar de bevrijding. Naar een nieuwe exodus. Yeah. En Jezus is dus een van die Messiasen geweest ja. die dat toch gedaan heeft. Want dat, dat weten we nu zeker. Ik geloof ja. dat de, de, de ja. dode zeerollen in dit ja. verband de fondsen van heel belangrijk zijn Nou, geweest. tot nu toe hebben we altijd gedacht dat Jezus iets een heel bijzondere figuur was. En dat wat hij vertelde, dat, dat volstrekt niet uh, in die wereld en in die tijd uh, zijn gelijke had. Maar uh, nu, door de interpretatie, de, de verdergaande interpretatie van wat die dode zeerollen ons vertellen... blijkt dat... Ja, dat er heel veel van dit soort bewegingen ja, geweest ja, zijn. Leg even heel kort uit die Dode Zee-rollen, want wij, wij denken dat, we, dat iedereen <tie> dat weet, maar dat weet natuurlijk niet iedereen. Wat, wat is dat precies van vondst? Het, het zijn, uh, het zijn uh, geschriften, rollen voornamelijk, die men perkamentrollen, ook wel een koperrol die men gevonden heeft in kruiken in de grotten rond de Dode Zee bij Qumran. En vanaf 1946, 47 heeft men die ontdekking gedaan. Er is wat mee geschommeld door Bedouin. Hele toestand, daar hoef ik nu niet op in te gaan. Maar in ieder geval, men is die rollen gaan bestuderen. Die rollen zijn verdeeld over verschillende landen, verschillende kerken. Men is die rollen gaan bestuderen. En nu is men zover dat men eigenlijk de hele zaak wel bekeken heeft en dat men nu een overzicht heeft over wat er eigenlijk in die rollen staat. En wat er in die rollen staat, dat zijn behalve fragmenten uit het Oude Testament, veel fragmenten uit het Oude Testament zijn het ook bijvoorbeeld de leefregels van een hele specifieke gemeenschap... die in Qumran gevestigd was. En Qumran is dus een plaatsje dichtbij die uh, Dode Zee... en tussen de grotten en de Dode Zee. En die leefregels die geven ons inzicht hoe een bepaalde groep joden... zeg maar een secte, hoe die zich voorbereiden op dat eeuwig rijk... op dat koninkrijk gods wat zou komen. Ja, en in, in, in die omstandigheden opereert Jezus eigenlijk. Ja, en ja. Johannes de Doper moet je dus ook zien... als zo'n man die bezig is om te vertellen... dat dat Koninkrijk Gods morgen zal, morgen zal beginnen. En het interessante is nu dat die evangelisten... die hebben weet gehad van Johannes de Doper. Ongetwijfeld ook van Qumran, maar daar praten ze niet over. Uh, wel over de Essenen, die worden wel genoemd. Dat is ook zo'n soort zo secte. En Johannes de Doper, daar hebben ze weet van gehad. Die stond dus blijkbaar heel dichtbij, die Jezusbeweging. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben... Die Johannes de Doper en zijn beweging geïncorporeerd in de Jezusbeweging. Maar het is natuurlijk zeer de vraag of deze Johannes wel zo bereid was... om zijn leerlingen over te dragen aan Jezus van Nazareth. Daar kun je best wel wat vraagtekens bij zetten. Dat is het beeld natuurlijk wat het christendom... of wat de christelijke bewerkers uh, gegeven hebben. Goed, eh, dat, dat, dat is natuurlijk ongetwijfeld heb je daar gelijk in. Daar kunnen we nu niet op ingaan. Wat belangrijk is, is natuurlijk de vraag... Wanneer begint het christendom te ontdekken, hij komt niet? Althans, voorlopig niet. Wanneer is dat een wijsheid zeg maar, die gemeengoed geworden is? Dat we denken, nou jongens, we moeten ons maar uitzien te redden. Uh, men ziet het eigenlijk al dus in het Nieuwe Testament... wanneer dus die twee evangelisten, uh, Lucas en uh, Johannes... al een slag om de arm houden... en vertellen dus dat het Koninkrijk Gods dat dat niet onmiddellijk komt... maar dat dat, dus, ja, dat, dat zit in je... Dat is al een volstrekt andere interpretatie. Dat is wel een aardige oplossing. Ja, precies. Ja. Een hele mooie je een oplossing. Daar kun een heel eind mee komen. Een hele, en daar is men een heel eind mee gekomen. Want 2000 jaar lang is men die kant uitgegaan. En dan zie je dat in de tweede eeuw en in de derde eeuw... de kerkvaders die komen met een, met een allegorische of symbolische uitleg die vertellen dan dat je, dat, je dat, dat, dat allemaal niet zo letterlijk moet nemen... dat concrete koninkrijk gods, maar dat het een abstract begrip is. En uh, dat gaat natuurlijk gepaard met die, uh, het moment van die wederkomst. Want die wederkomst die wordt dus verplaatst vooruitgeschoven naar de eindtijd. Zodat men niet meer last heeft van een binnenkort te verwachten messias. Maar een messias die aan het eind van de tijden zal komen. Maar ja. pikken mensen dat? Want dat is natuurlijk ook een enorme deceptie. Ja, de mensen pikken dat, want men heeft er iets op gevonden. Men heeft dus die mensen gezegd... kijk, zolang wij met elkaar allemaal op aarde rondwandelen... moeten we natuurlijk een zekere troost hebben voor het feit dat dat hij nog niet gekomen is. En mm -hmm. die troost bieden de sacramenten. Met name dus het doop en de eucharistie... of wat de protestanten zeggen, het heilige avondmaal. Ja. Het is een zoethoudertje. Oh, ja, een zoethoudertje. Het is zwak uitgedrukt. Het is paasochtend. Het is, uh, het is zwak uitgedrukt. Het is zwak uitgedrukt. Want het heeft mensen natuurlijk wel degelijk toch hoop gegeven... en, ja. uh, en uh, verwachtingen. En het heeft een bestaan op aarde voor ja. heel veel mensen toch uh, maar mag, ja, zinvol gemaakt. Mag je zeggen, Piet Leupen, die, die Doop is in zekere zin een ticket... om maar eens even eigentijds à la de passion te zeggen... een kaartje alvast naar de hemel oftewel of de duizendjarige rijk. En dankzij die eucharistie heb je in ieder geval eens per week bij de katholieken en bij de protestanten... wat minder vaak, ze zijn toch benaderd op bepaalde momenten in het bestaan... Uh, heb je Jezus werkelijk in je. Heb je hem echt bij je, voor jezelf? Ja, maar dat is natuurlijk maar één moment. Hè, want het is natuurlijk nog niet uh, zover dat je constant Jezus bij je hebt. En dat is natuurlijk het probleem een beetje. Dat, die, ja, dat sacrament, dat is, dat is heel belangrijk. En omdat dat sacrament dus zo belangrijk wordt... wordt daarmee eigenlijk het verlangen naar dat eindmoment... wordt als het ware een beetje gestild. Je ziet dus dat toch een heleboel mensen door die sacramenten, ja, nou ja eigenlijk niet meer zo'n geweldige behoefte hebben... aan die wederkomst van ja, Christus. Maar tegelijkertijd, om even het nog verder te versimpelen... Heb je ook het, hadden mensen volgens mij ook het gevoel... ik ben er helemaal klaar voor. Mijn vader bijvoorbeeld was een echt overtuigd katholiek... en die was echt heilig van overtuigd... dat als hij zou sterven, dat hij bij Petrus aan de Himmelpoort zou komen. Ja, geen, geen spoor van twijfel. Ja, maar hij vergat wel één ding, namelijk... dat er nog een vage vuur was, hè? Ja, en en, en, uh, het was een verstandige man. En eerst branden, eerst branden... Uh, Geldt voor, voor iedere zondaar eerst branden. Kijk, de heiligen die gaan natuurlijk rechtstreeks naar de hemel. En de zondaars, de zware zondaars gaan direct naar de hel. Maar de meeste mensen, de zondaars zoals u en ik... die gaan natuurlijk eerst naar het vage vuur. Ja. Niet, uh, je, je vertelt, we kunnen niet op alles ingaan. Is, ik, ik raad het iedereen. Aan. Het is een prachtig boek, het is een verrassend boek. En als je het gelezen hebt, uh, dan, nou ja, dan, dan begrijp je eens, ineens heel veel. Je begrijpt de feiten ook het hele 19e eeuw, socialisme een stuk beter. Ja. Ook al gaat het boek daar niet over. Um, je haalt in je boek tot slot ook nog een voorbeeld aan van een, en dat, ik wil graag dat je het even heel kort vertelt, van een Engelse dame in 1930. Wat was daar weer eens mee? Die ging in Jeruzalem iets ja, doen. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het zogenaamde Jeruzalem-syndroom. Er zijn natuurlijk altijd mensen die naar Jeruzalem trekken... of naar het Heilige Land trekken, omdat ze denken... dat als ze daar zijn, dat er iets gebeuren zal. Dat ze in hun tijd, in hun leven, dat dan die Messias zal komen. En deze dame, die een, een keurige Engelse dame... die placht elke morgen met een kopje thee... de dus Scopersberg te bestijgen in de verwachting... dat dat ze mee, onze lieve heer, een kopje thee zou kunnen aanbieden... als hij terug zou komen. En dat heeft ze dus echt jaren heeft ze dat volgehouden. Daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel mensen... die zodra ze in Jeruzalem zijn, denken dat ze Johannes zijn... of dat ze Christus zijn, of dat ze Petrus zijn. En daar is, de Israëli's hebben daar een prachtige oplossing voor gevonden. Want dat, die ziekte noemen ze dus het Jeruzalem-syndroom. Die mensen worden opgepakt, die krijgen een behandeling van, van een, een, een, een of twee weken... en dan krijgen ze een enkele reis retour terug naar huis. Zo, goed. Ja. De, de, die, die, die, die, die verwachting, die toch kennelijk niet kapot te krijgen nee. is. Dat, dat Jezus terugkomt op aarde voor de tweede keer en dat het rijk aanbreekt en, en zo meer. Uh, hoe komt dat toch? Willen we uiteindelijk meer dan Danny de Munk? ja Eigenlijk zou je dat een psycholoog moeten vragen. want Ik ben natuurlijk maar een eenvoudig historicus. Dus ik vertel alleen wat er gebeurd is. Uh, er is blijkbaar een behoefte... Uh, of een, blijkbaar is de, de, de, de kennis van de onvolmaaktheden hier op deze aarde. Dat geeft mensen aanleiding om te zeggen van... ja, uh, er moet iets anders zijn. Er moet iets zijn wat heel is. Uh, wat, wat, wat, wat volmaakt is. En daar hunkert men naar. Goed. En inderdaad, socialisme dat dat natuurlijk ook gedaan. Dus, uh, by, by the way, kunnen we nu ook eventueel de EO en de RKK iets aanraden, namelijk als we met de Pessing klaar zijn, gaan we beginnen aan de musical-uitvoering van het duizendjarige Rijk. Daar wachten we op. Goed, Piet Leupen bedankt. Het is een prachtig boek, het is uitgekomen bij uitgeverij Bert Bakker. Ja, dan is het nu tijd voor de column, en deze week is die van Alexander Minhoff. In mijn borst vechten de Nederlander en de Rus al sinds mijn verstandelijk bestaan... een dagelijkse strijd om de hegemonie van mijn ziel. Mijn beide Russische grootmoeders zijn hier de oorzaak van. Ik kan er verder niets aan doen en laat het dus maar zo. Heel vaak is de Nederlander mijn woordvoerder. Op slotverrekening ben ik hier als tweede generatie allochtonen opgegroeid... en heb ik alles aan dit mooie land te danken. Maar er zijn van die momenten dat de Rus in mij onweerstaanbaar boven komt te liggen. Bijvoorbeeld met Pasen. Wij Russen vieren dat overigens pas over één week, op 14 april. Dat heeft te maken met een ingewikkelde berekening... die net als bij de katholieken uitgaat van de eerste zondag... na de eerste volle maan, na 21 maart. Het onomstotelijk begin van de lente. Alleen worden daar in het orthodoxe Rusland allerlei mitsen en maren aan verbonden... waardoor ze er toch weer telkens in slagen zich van het pauselijk urbi et orbi... en dank u voor die bloemen te onderscheiden. Maar er is meer verschil. Samenvattend kan ik geloof ik zeggen dat de Russische gelovige mens de mystiek van het lijdensverhaal van af aan diep in zijn ziel verankerd heeft. Wij zijn daar in onze westerse rationele ontwikkeling al lang van afgedreven, maar de Rus niet wat beslist niet wil zeggen dat hij ongeschikt zou zijn... voor alle vormen van kwaad en bedrog... maar wel dat hij, eenmaal betrapt en veroordeeld Christus en alle heiligen uit de orthodoxe kanon... zal aanroepen om deemoedig zijn schuld en spijt te betuigen. Slaat Dostoevsky er maar op na. Het heeft er wellicht mee te maken dat de Russen door de eeuwen heen... zo oneindig veel meer geleden hebben... dan alle andere volkeren in ons continent bij elkaar. Er moet dus een moment zijn in hun geloofsbelevenis waarop zij de God die hun rampspoedige leven bestiert... kunnen zien als een positieve held. En dat is Pasen. Het moment waarop zoon immers het ultieme offer bracht... en als een misdadiger aan het kruis stierf... maar daarbij wel alle zonden van de aardlingen op zich nemen. Een redder die voor ons en de Russische mens in zonderheid geleden heeft. De Russen begroeten elkaar op Paasdag... na een uitputtende kerkdienst van meerdere uren... die staande worden doorgebracht met een omarming een drievoudige kus, te beginnen op de rechterwang, en de woorden Christus was Chris, waarop het rituele antwoord luidt was Christus is opgestaan, waarlijk hij is opgestaan. De kulitsch, het cilindervormige cylinder, paasbrood dat door de priester gezegend is, nemen ze mee naar huis, als ook, als het even kan, het licht van God, dat in de kerk door elkaar aangestoken kaarsen is ontstaan. Menigeen in Rusland probeert dat licht het hele jaar onder de huisicoon brandend te houden. Thuis wordt voor de paschalne trapeza, de paasdisch, alles uit de kast gehaald. Het hoofdgerecht is vaak gebraden gans. En omdat het vast in Rusland serieus genomen wordt, zeker op het platteland... zijn er elk jaar weer mensen die zich letterlijk te barsten eten. Of zo u wilt ongans. De meest verfijnde lekkernij is zonder meer... De Pascha, een konische kwarktaart van boter, sucade en amandelen... die mijn vrouw inmiddels tot in de perfectie beheerst. Ik mag er met sinaasappelschillenreepjes de letters X en B op aanbrengen. Cyrillische aanduiding van Christos was Chris. Hoewel zelf niet orthodox, voel ik toch telkens weer als ik dat doe... die speciale Russische paastintelingen in me opkomen. Het Russisch nationalisme dat tegenwoordig weer de kop op lijkt te steken... wordt traditioneel door de orthodoxe kerk gesteund... Zowel Poetin, de nieuwe president per 7 mei aanstaande... als de komende premier Medvedev... zullen nu de belangstelling voor religie ook onder de jeugd in Rusland... sterk toeneemt, die kerk dan ook nodig hebben... om opkomende volkssentimenten te kunnen beheersen. En u zult het zien, over een week... Poetin en Medvedev zullen de patriarch van Moskou tijdens het paasfeest... het belangrijkste feest van het jaar in Rusland... voor de camera's kussen. De zegeling van een eeuwenoud Russisch machtsverbond... De laatste keer dat ik zelf naar de orthodoxe kerk ging... was eind jaren tachtig van de vorige eeuw... toen ik voor de trapeza werd uitgenodigd door de metropoliet van Wolokalamsk... van wie iedereen wist dat hij voor de KGB werkte. Een gevaarlijk man. We dronken wodka en deden pakatoeskje, eitje tik. Ik herinner me nog zeer goed zijn ongeveinst beteuterde gezicht... toen mijn eitje het sterkst en zijn eitje het zwakst bleef te zijn... Een <tieft> en ander heeft gelukkig geen verdere gevolgen <tieft> gehad. <tieft> Van Dis. We gaan door met Toko van Dis. Gelijklopend aan de televisieserie van Dis in Indonesië. Vanavond gaat het, zoals gezegd, over taal, de verloren taal. En daarmee wordt bedoeld het Nederlands. En dat is opvallend, want de Nederlanders hebben er toch een paar eeuwen gezeten op die Indonesische archipel. Maar slechts 2% van de bevolking sprak Nederlands. Hoe kan dat? Wat wilde die Nederlandse overheid met de Nederlandse taal in Indië? Is het gebruik van het Nederlands gestimuleerd of juist opzettelijk belemmerd? Daar gaan we het over hebben. Met Adriaan van Dis uiteraard. Liesbeth Dolk, oud-docent Nederlandse taal en koloni koloniale literatuur. Uh, nu biografe van Springer. Olne van Engelenhoven, verbonden aan Universiteit Leiden... en gespecialiseerd in taal en cultuur in Indonesië. En Siska Patipiloi. Zij heeft uh, zelf nog Nederlands taalonderwijs gehad in de koloniale tijd. Ja. Welkom allemaal nogmaals. Adriaan van Dis, uh, vorige week zei je na enige aarzeling... Om, uh, waar het ook weer eens over zou gaan, uh, aankomende zondag vanavond. Dus dit is een van de leukste uitzendingen. De, de uitzending over taal. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, waarom eigenlijk en hoezo en is er, kom je dat Nederlands nog veel tegen? Kwam je het nog veel tegen? Waarom het leuk is, weet ik niet. Maar dat kan zo zijn, want aanvankelijk dachten we... je moet je altijd met iemand kunnen vereenzelvigen in elke aflevering. En er moet een lichte ontroering zijn... En hier komt een heleboel mensen aan bod en je vereenzelfigt je met niemand. Misschien vereenzelfigt je je met jezelf, met je eigen taal. En ben je verbaasd om te horen hoe dat klinkt... als het een beetje een kroepoekrandje krijgt, dat Nederlands. Uh, dat is misschien de ontroering. En die oude mensen die dan in die kerk zitten... en praten over wat het Nederlands betekent, rindu geloof ik, nostalgie, het horen bij een verleden... waarin men een bepaalde positie had of werkte op een Nederlands kantoor. En dat komt dan terug in die taal. En hoor je het nog? Nee, Je leest het wel overal als je rondrijdt... want er zijn 7000 leenwoorden blijven hangen. Dus je ziet overal wel stempel, kantorpos, uh, benkel. Uh, de taxichauffeur zegt atrit als hij achteruit rijdt. Dus het zit, er zitten veel woorden in. En als je erop gaat letten, hoor je er steeds meer... Uh, en enkele keer spreek je een heel oud iemand die even zijn taal wil proberen op je. En die heeft dan op de Hollandse school gezeten of zo. Liesbeth Dolk, even uh, terug in de geschiedenis. In uh, 1596 zetten wij voet aan wal op de Indonesische archipel. Hoe werd er überhaupt gecommuniceerd in die tijd? Nou, uh, voordat de Nederlanders kwamen was natuurlijk het Portugees en het Maleis al... Uh, als standaardtaal, als, als handelstaal moet ik zeggen. Mm -hmm. Dus dat waren eigenlijk de, de communicatietalen van op dat moment. Dus dat Nederlands was überhaupt geen, geen optie nog? Nee, nee, dat was pas echt met de komst van de Nederlanders met VOC in de 16e eeuw. Ja, de Orne van Engelhoven kun je een beetje context geven? Want hoe zit het precies met de taal in, in, het, in dat gebied in, in, op de Indonesische Archipel? Er zijn heel uh, ja. veel verschillende lokale talen hè? en dat Indonesisch is pas veel later gekomen, de eenheidstaal. Ja, als je kijkt naar de Indonesische archipel, dan moet je er sowieso al van uitgaan dat je minimaal van 300 talen kunt spreken. En als je slecht geslapen hebt, zijn het er ineens 700, want het hangt altijd af van de definitie van wat taal is precies. Maar er zijn er zoveel dat uh, er in, in eerste instantie helemaal geen, geen taal is die ze allemaal spreken eigenlijk. En dat is nou net het geheim van het Maleis geweest, de voorloper van het Indonesisch. Die uh, bleek de taal te zijn die iedereen kon gebruiken om met elkaar te spreken. Dus dat, bleef, uh, dat, wat, dat werd gebruikt als contacttaal of, of handelstaal, of waar iedereen zich... Ja, het was de taal van iedereen en de taal van niemand. Het was de taal waarin je dus handel bedreef, zeg maar. Of wat was dan het hoofdelement in dat Maleis? Of was, moet het één eiland geweest zijn dat het meeste woorden gaf, of niet? Uh, nou, nee, het was uh, de taal in de, in de havens in feite. Uh, het Maleis is de taal van de Maleiërs en in Indonesië is dat nauwelijks 10% van de bevolking. Uh, wat is dus bevestigt dat. Uh, het was de taal van iedereen, in feite. Want het, het, het, het Maleis was geen taal van een bepaalde etnische groep. Ik dacht hoe het Milankabouw Ik die, die vinden zelf is dat de ze de Milankabouw, Milankabouw spreken, waarschijnlijk. Nee, dus, men zegt, dat, maar dat is dat het waarschijnlijk de hele versie... dat Maleis komt van Milankabouw en naar uh, Ma uh, Maleisië is gegaan. En daar ook... Uh, de, de, toen de Maleisië uh, onafhankelijk werd hebben ze ook 2000 uh, leraren Indonesisch van, van uh, Indonesië ingevoerd... om het Maleis daar te onderwijzen. Omdat, Maleis, omdat Indonesisch de officiële taal van Maleisië nou is. <coughs> Mag ik toch heel even onderbreken, want ik wil even terug naar, uh, uh, naar Nederland, de komst van de Nederlanders. Um, Liesbeth, hoe zag dat taalbeleid er in de VOC-tijd uit? Want wij kwamen daar, er werd Maleis gesproken. Ik neem aan dat die Nederlanders dat snel oppikten en dat ook gebruikten. Maar wat wilden ze met dat Nederlands? Was daar meteen al een gedachte over? Ja, nou, ik, ik moet eerst even zeggen dat natuurlijk het standaardwerk hierover is geschreven door Kees Groeneboer, hè, weg tot het westen. Die zit in Jakarta. Maar die zit in Jakarta, ja. Die is gezien vanavond. Uh, die heeft daar hij. Met... Nou heeft eer genoeg gehad. Ja. Had hij maar moeten komen. Gaan we door. Uh, die, die heeft daar natuurlijk uh, heel veel over gezegd en. Um, ja, er was, uh, er was een taalpolitiek. En wat is taalpolitiek? Nou, dat is ja, je moet je zien als taalplanning. Hè. Wat, wat, hoe, ontwikkelt, hoe ontwikkel je een taal? Voor wie en, en uh, hoe breid je het uit onder bevolking? En uh, eigenlijk vanaf de, de, de komst van de Nederlanders in de 16e eeuw, de VOC, tot aan uh, zeg maar het einde van de echte invloed van Nederland in Indonesië in de 20e eeuw is er altijd wel een vorm van taalplanning geweest. En wat waren de gedachten daarover? Werd dat geformuleerd? Van wat willen we ermee? Ja, dat, dat is eigenlijk in de loop der eeuwen is dat, is dat, uh, heeft dat een beetje gefluctueerd, is dat verschillend geweest. Maar algemeen kun je zeggen dat uh, het beleid, hè, als er zoiets was als een beleid, uh, toch ingegeven werd in eerste instantie door, door zeker pragmatiek. Uh, je had nou eenmaal mensen nodig als het, toen het ambtenarenapparaat zich ging uitbreiden en de macht van Nederland zich ging uitbreiden had je mensen nodig die in ieder geval Nederlands begrepen. Dus eh, pragmatisch. Inheemsten zijn ook goedkoper. Ja. Um, daarnaast um, uh, kun je zeggen dat... Um, ja, er was natuurlijk ook een soort idee van het behoud van een culturele identiteit. Dat was ook een soort beleid. Hè? Uh, en, en pas later, in de 1900, zie je ook dat er ook nog zelfs sprake wordt, komt... van een soort zedelijke roeping. Um, we kennen allemaal waarschijnlijk het artikel van, uh, van Deventer, bekend uit dus 1899. Die schreef in de Gids het bekende artikel: Een ereschuld. En die zei: van ja, um, al die winst die wij maken in India, die, die, die gaat niet terug naar India, die gaat naar Nederland. Het, het verhaal van het batig slot. Mm -hmm. En we hebben dus eigenlijk een soort erenschuld... In Te lossen in Indië. En, en daar kwam die zedelijke roeping uit voort. Ja, maar wat en hoe je, werd dat. Is, ik kwam meer op onderwijs. Maar en dat werd natuurlijk geïmplementeerd door. ja, meer onderwijs, de, de Inlander opheffen. Maar, uh, maar en... was dat niet heel gevaarlijk, want als je Nederlandse boeken ging lezen. en, en kennis nam, dan nam je ook kennis misschien van ideeën van socialisme die in de 19e eeuw opgang deden... of nationalisme nog ja, veel eigenlijk? Ja, natuurlijk. Nou dat, dat, dat hadden ze in 1920 ook langzamerhand in de gaten. Dus toen is dat die ethische koers... want het was natuurlijk ook een, een, een visie op een nieuwe politieke koers in Nederland... Hè, die, die ethische koers. Die hebben ze toen eh, vanaf 1920 <coughs> alweer sterk af laten nemen... omdat ze inderdaad dachten van ja, um, wel aardig, maar dan nemen we die... ...westers opgeleide mensen, de Indonesiërs, natuurlijk ook kennis van democratische principes. En dat kan alleen maar het, het nationalisme aanwakkeren. Was er dan ook een scheiding van voor welke groepen ze dat wel wilden uh, implementeren, dat Nederlands? En voor welke groepen niet? Ik neem aan dat dat niet voor de hele... Nee, nee. nee het was of... natuurlijk een, een, een hele kleine toplaag van mensen die dus ook in het, uh, het onderwijs, maar ook de artsen, de ingenieurs, uh, die in de gelegenheid werden gesteld om zo'n opleiding te volgen. En jij noemde het zelf al, in 1942 ongeveer... Um, kun je zeggen dat, uh, ik, ik geloof, uh, 1 miljoen Indonesiërs... Nederlands sprekend waren. Of in ieder geval uh, een, een eenvoudige Nederlandse brief konden schrijven. Dus dat is een, op een, een bevolking van 50 miljoen. Op miljoen. een bevolking van, in 1940 van 70 miljoen. Dus dan zit je op... 1,2 procent. Maar heeft dat ook nog te maken... want dat Portugees werd, werd wel goed opgepakt... of dat werd wel in ieder geval gesproken. Onen, oh, kan jij uh, vertellen ook... is dat Nederlands ook nog heel erg ingewikkeld voor, voor Indonesiërs... om dat te leren? Heeft dat daar ook mee te maken... of is het echt alleen maar die taalpolitiek nou, Portugees geweest? is ook redelijk ingewikkeld. Ja, <lacht> lijkt mij ook. Maar... Uh, dus <lacht> misschien misschien dat zal het niet Nederlands geweest zijn. Moe. Ik geloof niet dat het ooit de bedoeling is geweest... dat het Nederlands uh, de taal voor de hele bevolking was... En in de Portugese tijd was Portugezen staan er onbekend dat het, uh, waar ze ook naartoe gaan, wo daar wordt het Portugees geïntroduceerd. En elke uh, inwoner in een Portugese kolonie is een Portugees. Ik geloof niet dat het de bedoeling is geweest dat alle inlanders in Nederlands-Indië ook Nederlanders waren. In India bijvoorbeeld hebben, uh, spreekt, spreekt bijna iedereen Engels. Ja. Um, en in, nou ja, in, Nederland in, in Nederlands-Indië is dat dus nooit gelukt. Is dat, uh, was dat een fundamenteel andere gedachte die de Engelsen hadden bijvoorbeeld? Ja, ja ik denk een fundamenteel andere taalpolitiek. Uh, Engelsen, Fransen, um, nou ja, daar ja, weet dat beter dan ik. Maar Fran Frankrijk vindt natuurlijk dat eigenlijk iedereen Frans moest spreken. En dat hebben ze in die Franse kolonie ook doorgevoerd. Dus het heeft te maken met de houding ten opzichte van je eigen cultuur. Um, uh, en ja... Daardoor is er in, in Frankrijk en Engeland een grote verspreiding geweest van het Engels. En in, in Nederlands-Indië was dat. In de Franse-Engelse kolonies. In de Franse-Engelse kolonies, ja, ja. Maar wat ik nog even wil zeggen. Kijk, als, als wij in Nederlands-Indië een betere taalpolitiek hadden gevoerd, dan kan ik u verzekeren dat meneer Van hier heden ten dagen 10 miljoen meer lezers had gehad voor zijn Nederlandse romans. Dus. Um, ja. Dat hebben ze laten liggen. Jammer, ja. Maar het, maar dan, uh, het werd ook niet bevorderd, ook zelfs tot in hoge kringen. Want mevrouw Kartini, de Aletta Jacobs van Indonesië... die in het Nederlands schreef en, en nu in het Indonesisch wordt gelezen... een hele belangrijke vrouw, grote rol in het hedendaagse Indonesische bewustzijn speelt... vertelt over haar broer die in Leiden had gestudeerd... en zelfs bij wijze van spreken als een Leidse vlerk sprak... En terugkwam in Indonesië, op een partij bij de gouverneur was. En de gouverneur vond hem eigenlijk wel te wit. En de jonge man werd verbannen. En dan schrijft Cartini, het Nederlands mag dan ook alleen gesproken worden door goddelijke lippen. <lacht> zinnetje dat op mijn grote indruk maakt. Want men werd dus te eigenwijs van die taal. En daar, daar zou ik nog iets over willen weten. Duperon heeft daar al over bericht. Over die wilde scholen die er waren op Sumatra. Dat weet u misschien, vast. misschien. gaan we even. Ja. Maar we gaan... Nederlands het medium was. En die scholen werden verboden door die vervelende Hollanders. Want die mensen werden te eigenwijs. wijs. We gaan even naar Cisca ja, in. Ik... U heeft zelf nog Nederlands taalonderwijs gehad. Ja, maar ik hoorde dus tot die, uh, het hele kleine percentage uh, van de uh, in, inheemse bevolking. Waarvan, uh, zoals werd gezegd. De Nederlandse administratie had op een gegeven ogenblik... natuurlijk toch wel klerken en zo nodig. En uh, mijn grootvader was... En, en je moest dus wel van veodale afkomst zijn. Want dat was dus de groep waarschijnlijk wat meeste meewerkte. En wie was dat? En mijn uh, grootvader was dus uh, uh, op van veodale afkomst. En die was de klerk. Uh, en die mocht daarom... Uh, zijn zoon naar de Europese lagere school sturen. Want, uh, en dan praat ik dus over het begin van de 20ste eeuw. En, uh, maar hij sprak zelf eigenlijk, toen hij, uh, tenminste dat, dat vertelt hij, toen hij in de eerste klas kwam, toen sprak hij eigenlijk helemaal geen Nederlands. Maar hij uh, was uh, blijkbaar heel intelligent, of blijkbaar hij was een heel intelligente man. <tie> en hij heeft zich dus dat wel heel erg goed eigen gemaakt. En uh, hij was ook... Uh... Maar het was wel zo... dat er uh, maar heel weinig scholen waren, überhaupt. En uh, uh, in, inheemsten konden dus niet op de, op de uh, lage school komen. En uh, laat staan op de, op de uh, MULO, of de, later de HBS. Maar... Uh, er, er is op een gegeven ogenblik heeft de uh, Nederlandse regering wel Hollands-inlandse scholen uh, ge geopend. Een heel klein groep. En, uh, maar uh, toen was de nationalistische beweging uh, in het begin van de 20e eeuw, uh, ik denk ook door Cartini vooral. Uh, wie is Cartini? Dat is de Aletta Jacobs van Oh ja, natuurlijk, ja, daar is, waren we gegeven. Ja. ja, goed. Uh, dat, uh, en, en er waren toen ook al uh, uh, feodale uh, um, uh, kinderen die naar Nederland werden gestuurd... om daar uh, opleiding te volgen, zoals de broer van Cartini onder andere. En er waren ook uh, uh, doktoren, want er was toen al uh, behoefte ook aan uh, medisch uh, uh, personeel natuurlijk... En, er was eerst een dokter Java-school in Indonesië. Uh, ik weet niet dat uh, ik ben er niet goed in thuis. En, uh, maar er werd maar er later, wel iets gedaan. Er werd, wel ja, gedaan, werd er later wel iets gedaan voor een kleine groep. Uh, er werd later dus een, een, een uh, school voor in inlandse artsen geopend huh. in Surabaya en later zelfs de medische faculteit in, in Jakarta. Ik wil eigenlijk even een, een fragment laten horen. Um, dat is uit de, de film Indische portretten van Petra Timmer en Martin van der Oever. Daar gaan we nu even eerst naar luisteren. Ik hou van de Hollandse taal. De Hollandse taal vind ik zo mooi. Nederlands vind ik mooier dan Engels bijvoorbeeld. De voertaal is Indonesisch. Maar de jeugd is niet verzot op de Indonesische taal. Terwijl ik verzot ben op de Hollandse taal. Mama verstaat geen Hollands. Dus spreek ik Hollands alleen buitenshuis. Mijn vader wilde niet dat ik thuis Hollands spreek. Ja, dit was een fragment dus wat ik al zei uit de film Indische Portretten van Petra Timmer en Martin van den Oever. En hier spreekt een man na heel lang weer Nederlands en die vindt dat heel fijn. En we hoorden al, hij spreekt een beetje agaïs Nederlands, versopt op de Nederlandse taal. Um, mevrouw Patbilooy, we, we zouden ook kunnen denken... Wa waarom vindt die man het zo fijn? Waarom is hij zo verzot op die Nederlandse taal? Want het is toch de taal van de, van de oude bezetter. Maar kunt u hem misschien een beetje uitleggen... waarom hij dat zo prettig vindt nog? Uh, ik denk dat, dat hij hoort tot die elite, kleine elite groep. Uh, die, uh, nationalisme was trouwens uh, is pas iets van de 20e eeuw. En uh, dus... Ik denk die hele kleine groep die wel in aanraking kwam... met de, met de Nederlandse taal en de Nederlandse cultuur... die uh, was dus, uh, hoorde dus tot een elitegroep... Wel, weliswaar beneden de Europese en de uh, vreemde Oosterlingen. Maar toch uh, was je dan uh, stond je ver boven, uh, boven de, de, de rest. Van en dat was boven. natuurlijk ook de toegang tot kennis. Ariane, heb jij met ja. je gesproken... Die toegang tot kennis, maar dat wordt nostalgie speelt ook een rol, hè? Want ik weet bijvoorbeeld als Aji Dahmer, dat is een bekend figuur in, in Jakarta, een societyman um, of ook directeur van het historisch museum, en die komt nog met al zijn oude klasgenoten bijeen en daar vieren ze nog Sinterklaas. En dan praten ze nog Nederlands en maken ze versjes in het Nederlands. Zoals mijn vader <coughs> versjes maakte met Sinterklaas... dan was er een man in Oslo die heel veel kon lo-pen. <lacht> Want het kan raar rijmen met Sinterklaas. Dat, dat sentiment leeft nog steeds. Maar dat doe ik bijvoorbeeld denken, heel kort... dat bij het, binnen het ANC, African National Congress... spraken de mensen, als ze buiten... vele van hen waren verbannen en bijvoorbeeld in Parijs... bij elkaar kwamen, spraken ze Afrikaans. De taal van de onderdrukker... Maar ze vonden het heel leuk om met baas, eigenlijk is het niet op baas niet, om, om elkaar zo toe te spreken. Er staat ook een sentiment verbonden aan die taal. Het is wel typerend voor Indonesië om meertalig te zijn. Dus uh, u had een, waarschijnlijk een Nederlandstalig interview. En dan is het heel Indonesisch om juist in het Nederlands met de interviewer te spreken. Het is heel normaal in Indonesië om mensen aan te spreken als je denkt: oh, dat is een Javaan. Mm -hmm. Dat je dan uh, zal zeggen, ba mag ik even iets vragen, dan ga je verder in het Indonesisch. Dat is, dat is heel gebruikelijk. Je ziet ook heel vaak als een Chinees aanspreken... dan zullen ze altijd zeggen onko en niet papa. Dus ze gebruiken gewoon... Dus, dus dat betekent dat van Dis allemaal mensen tegenkomen... is die met hem Nederlands gaan praten? Dat zullen ze in ieder geval dus proberen. je komt er veel meer ja. tegen dan dat er zijn? Ja, waarschijnlijk zullen ook heel veel mensen mistig tegen je gaan lopen roepen... Ja. omdat ze dan geen Nederlands ja. kenden, maar ja. dat, dat is dat verschijnsel eigenlijk... Maar, maar wat, ja. ik, wat ik eigenlijk een beetje de tragiek vind van uh, wat ze nu zegt: dat je uh, die, die toegang tot kennis, hè, die Nederlands, in de koloniale situatie was het natuurlijk voor de Indonesiërs zo. dat ze inderdaad dan wel via dat Nederlands toegang tot die kennis kregen, maar daarmee nooit gelijkwaardig zouden worden aan De OPEAan. En dat is natuurlijk toch een, vind ik wel een tragiek in, in voor, die, voor die westers opgeleide Indonesiërs. Maar dat is dus ook een bewuste politiek geweest van de Nederlanders om die kloof toch zo ja, te maar, houden. Precies, maar dat heeft natuurlijk voor de Indonesiërs een hele impact gehad. Nou, ik... Ja. Ja. Ja. Hm. Um, ik ben zelf dus wel op de Europese lage school geweest en zelfs op de HBS. En uh, het was wel, ik, ik wist helemaal niet. Uh, uh, waarom uh, er, er, er was, het was wel een verschil, want uh, in onze klas van dertig uh, waren er geloof ik maar drie inlanders, en uh, het was wel zo dat. Uh, uh, oh, <laughs> U was een van de drie en voor de rest waren het allemaal Nederlanders die, nou, in, die ook, zaten. Ook in de Europeanen. In de Europeanen. Ja, dus ja. Die, die, die vormden dus ook de, de Europese groep en hadden dus recht ook om overal uh, uh, deel van uit te maken. Maar de inlanders moesten dus uh, of uh, van die feodale groep zijn en, dus, en financieel ook uh, dat krachtig zijn, want het was natuurlijk ook een hele dure geschiedenis om op school te komen. Maar wij kregen dus uh, geschiedenis op de HBS. En dat was dan vaderlandse geschiedenis, algemene geschiedenis en Indische geschiedenis. En het was zo grappig dat wij dus wel uh, de slag bij Nieuwpoort enzovoort uit ons hoofd wisten. En, uh, en alles van de Tachtigjarige Oorlog. Maar de Indische geschiedenis dat, en, en uh, ja, vaderlandse geschiedenis, dat was zo'n dik boek. En de Indische geschiedenis, dat was zo'n dun boekje ja, En dat was alleen maar over terroristen. Dus dat was over Gajamada en dat allemaal. Uh, die, uh, en dat was dus voor uh, iemand van de inheemse... was het dus heel vernederend eigenlijk ook. omdat uh, ja, ja. Dus de Nederlandse taal, uh, de boeken die er waren... die gaven wel geen informatie over de... Indonesische uh, samenleving en cultuur. En dat is dus maar... heel jammer eigenlijk. Het interessante is dat waar Mohammed zegt vanavond in de film... zonder dat we er al te diep op ingaan... dat het, uh, het Bahasa Indonesië, dus de eenheidstaal... nu eigenlijk ontstaan is uit het verzet tegen het Nederlands. Omdat de Nederlanders ja. mensen zo weinig toelieten tot hun taal. Ja. En ik noemde net even die wilde scholen. Maar dat was ook, die waren ontwikkeld omdat men niet genoeg mensen toeliet tot de taal. die werden ook nog eens een keer verboden. Uh, en dat wil ik nou van Ono zo graag eens weten. Want hoe, hoe, hoe, hoe is dat? Wat is de verhouding tussen het Bahasa Indonesië en dat Pasar Maleis van de havens? Het is eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde, maar op het moment dat je een staat creëert. Is een type, oh, sorry. Een zu typisch Zuidoost-Aziatisch iets. Op het moment dat je een, een natie creëert. met een nationale taal. dan moet die taal wel mee kunnen doen met de andere naties. Dus dan moet je literatuur hebben, je moet van allerlei dingen... Hebben. en dus geen Pasarmalees, wat is een houtje touwtje taal voor mag Zin. ik ook wat vis? Ja. Dus dan ga je allerlei dingen verzinnen... zodat het veel beter past in een, in een ja. nationaal raamwerk. En, want, want even, voor de, ja. even, even voor de duidelijkheid. We, we praten nu over een taal, alsof iedereen weet waar we het over hebben. Ja. Het Bahasa is de nieuwe nationale taal... Bahasa Indonesië, Bahasa Indonesische taal... Ja. Die, men gaat uitvinden om een eigen taal te hebben uh, in het, nou, het onafhankelijke land. Het Indonesiën. was gewoon Maleis, maar toen zijn ze het Indonesische taal gaan noemen. Want het Z was de grote. Z het is een beetje leper. wat e het ja. Evrit heeft meegemaakt, het oude Bijbel. Ze werd modern, ja. dus zeg je in het Evrit. Als je het shalom kan. Ger, als je het over de versnelling hebt. Stir, als je ja. het over het stuur hebt. Wat gooi je in het Bahasa? Allerlei Nederlandse woorden, toch? Ja, dat klopt. Dat want proclamatie, dat we... revolutie. Harnet. Maar, uh, maar ik wil nog even ja. weten wat Adriaan. zeggen. Nog even sorry. snel verdoemenis. Nee, maar het, het, het, het Indonesisch is gewoon een ontwikkeling van, van, van het Maleis. Ja, en het, het was dus de Nederlanders die het Maleis hebben ingevoerd. als de enige voertaal me, met communicatie met de bevolking. Ja, en bewust niet dat Nederlands. Ik, en ik wil en dus even... is eigenlijk. Uh, dit, dit, dit, Politiek van de Nederlanders, uh, dan volgens mij een matte vinger. Uh, dat die deur juist het Indonesische ontwikkeld heeft. Want, Want al die uh, 300 uh, nationale talen die er waren. daar konden ze natuurlijk niet met elkaar nee. mee communiceren, maar via het Maleis wel. Dus inderdaad, wat Adria net zei. doordat die Nederlanders zo'n falend taalbeleid ja. hebben gehad. is dat Bahasa uh, zo sterk ja. opgekomen. Daar is een relatie tussen. Nou, Maleis was ja. het enige eigenlijk wat alle Indonesiërs bond. Ja, ja, en dat dat is je is kunt ook de, zeggen, heel ja. slim van die Nederlanders. Of, dat waarom? kan ook. Maar. Ja. Waarom slim van die nou ja, Nederlanders? Ik dus, kan dus in zeggen, ze hebben mensen niet toegelaten. Ze hebben ook gezegd: het heeft geen zin. Uh, we geven ze maleis, want dat spreken ze toch al. Maar ja, dan moeten ze toch weten waarom een Jan van Schaffelaar van de toren sprong. Ja. Dat vind ik wel weer goed. Ja, maar de, de, de, de, de, maleis, de Indonesische jongeren hebben natuurlijk zelf in, in 1928 al ja. het maleis mm -hmm. uitgeroepen in de sumpa Pemuda. Ja. de, de jongeren eet als de eenheidstaal, en dat is inderdaad door het inperkende karakter van de Nederlandse taalpolitiek. Dus dat had ook de Nederlandse taal kunnen zijn als we het anders hadden aangepakt? Nou, ik denk dat die, die Westers opgeleide intellectuelen dat best wel als een optie hebben gezien, ja. Maar het was zo weinig verspreid, dat uh, het, het kon nooit een eenheidstaal meer worden. Nou, je kan er nog iets aan toevoegen, eigenlijk. In 1928, toen de, de jeugd koos, hè, met het idee van straks als we een eigen land hebben, hoe ziet dat eruit? Was de keuze voor het ze zeggen Indonesisch, maar letterlijk staat het... de taal van Indonesië, dus het, het Maleis, was heel erg duidelijk, want dat betekende namelijk... geen Javaans, want 60% van de Indonesische bevolking... is Javaan. Waarom nou geen Javaans? Omdat dat een hele feodale taal is... waar je duidelijk op het moment dat je het spreekt... moet je kiezen van wat is de positie van de hoorde... en wat is de positie van de spreker... En dat is heel vervelend allemaal. Het Maleis had dat niet, dus kozen ze... Echt een eenheidstaal, ja. ja. Mevrouw Patipilo, ik wil nog heel even... Want in de Japanse tijd ja, mochten ze natuurlijk... Ja, van Een van de grootste katalysators van de, uh, kataliso, uh, van de uh, ontwikkeling van het Indonesië... is natuurlijk de bezetting geweest. Uh -huh. Van de ene dag op de... Uh, de Japanners ja. kwamen 8 maart uh, in Indonesië binnen. En toen werd er van de ene dag op de andere Nederlands verboden... Dus alle, alle kranten uh, uh, werden verboden. U mocht en, geen woord, in geen woord meer Nederlands meer spreken? Geen woord Nederlands spreken. Daar kon je zelfs uh, behoorlijk voor afgerammeld worden. En je moest dus allemaal uh, Indonesisch spreken. En bovendien werd er, werd, werd er ook uh, uh, aangespoord door de Japanse bestrijding. Want dat hadden ze natuurlijk nodig om scholen op te richten. En die waren natuurlijk allemaal in het Indonesisch. En niet Zond, Japans? dat er eigenlijk... Nee... Nee, dat is een vreselijk moeilijke taal. Ja. <tie> ja. Nog moeilijker dan En, en dat kan je niet in, in een paar jaren... Uh, nee. Dus uh, Toen kwamen dus uh, die wilde scholen weer boven. Uh, maar die wilde scholen waren wel in het Nederlands. Ja, ja, ja, ja. Terwijl uh, in, in, in de Japanse tijd moesten natuurlijk alle scholen... vanaf de lagere school tot en met de middelbare school en de universiteit... moesten dus in het in Indonesisch gaan... Maar vanaf toen was eigenlijk het Nederlands helemaal failliet in, in Indonesië, ja. dat is helemaal... En, uh, nog even, conclusie, hebben we het nou goed gedaan of slecht gedaan? <totstut> Wat hebben we gedaan? De, de, het Nederlandse die, die, die taalbeleid, die is dat goed? <hijen> Jij hebt het goed gedaan, jullie <hijen> <hijen> hebben gevonden! Sowieso, sowieso. Ik vind slecht nee, de Nederlanders in, in Indonesië, hebben we het nou goed of slecht gedaan, het taalbeleid? Goed gedaan of slecht gedaan? Ja. Er waren in verhouding natuurlijk heel weinig Nederlanders. Dus er viel weinig te doen. Adriaan? Uh, het is heel interessant om te vergelijken... het Nederlandse taalbeleid en het Britse taalbeleid in, uh, in, in India. En uiteindelijk blijkt het min of meer hetzelfde te zijn. Hoewel dus er dus veel meer analfabeten waren in Indonesië... dan in Brits-Indië... kun je ook zeggen dat we geen linguistische genocide hebben gepleegd. We hebben die talen... Precie de ruimte gegeven. En op de Filipijnen bijvoorbeeld... spreekt ja. niemand meer Filipijns, maar allemaal Spaans ja. en Amerikaans. Ja. Uh, en, en dat is nu... Uh, iedereen plotseling zo etnisch wil zijn... Ja. Uh, misschien ook wel weer schadelijk. Ja, ik bedoel, met etnische... iedereen zoekt een wortel en als hij hem niet heeft, verzint zint hij. Lisbeth, goed of slecht? Uh, nou ja, goed of slecht... Ik, wat ik wel interessant vind, is dat door die, door die taalpolitiek in Nederland dus nooit een, uh, een literatuur is ontstaan in de taal van de overheerser. Hè? Indonesië is het enige land waar uh, de eenheidstaal... een niet-Europese taal is geworden. En, uh, dat, dat, ja, je, je bent dus... Zo'n hele postkoloniale literatuur is er niet geweest in, uh, in Nederland. Dus we hebben geen, uh, geen Jane, Jane Reese of uh, Fanon. Of, uh, die hebben wij niet gehad. Uh, goed of slecht. Ik, ik, denk, ik weet niet of je in die uh, termen mag spreken. Nee? Nee. Goed. En mevrouw Patipiloi heel kort? Ik zou zeggen, jammer. <laughs> Toch jammer. <laughs> Voor ja. de communicatie van de people. Ja. Ja, Goed, hartelijk dank. Orne van Engelenhoven, Liesbeth Tolk en Siska Patipiloi. Adiaan, volgende aflevering, heel kort, wat is het thema? Um, Bali. Maar het Bali, uh, niet van het eiland der goden, maar het Bali onder druk van die 6 miljoen toeristen. Toeristen, terwijl de bevolking 3,5 is, onder druk van al die gastarbeiders die komen om die toeristen te bedienen. Dat zijn moslims, kortom, okay. een land, een eiland onder druk. Prachtig. We zijn er straks weer. Hooggeëerd publiek. Ik was met haar alleen. We keken naar elkaar. We spraken van de liefde.